Kees Groot met het NOS-journaal. De Franse president Hollande zegt dat zijn land meedogenloos zal zijn... voor de daders van de aanslagen van gisteravond en vannacht. Hij bracht een bezoek aan het theater in Parijs... waar vannacht tientallen concertgangers werden doodgeschoten door terroristen. We weten uit welke hoek de aanslagen komen, zei Hollande... zonder daar verder op in te gaan. De aanslagen kosten zeker 128 mensen het leven. Bijna 100 gewonden zijn in kritieke toestand. Op ten minste vijf plekken sloegen de terroristen toe. Volgens ooggetuigen riepen ze: Allah is groot. en dat ze de aanslagen pleegden vanwege Syrië. In Frankrijk is de noodtoestand uitgeroepen na de aanslagen. Er zijn 1500 extra militairen opgeroepen. Scholen, universiteiten, winkels, musea en andere openbare gebouwen zijn vandaag dicht. In elk geval vanochtend ligt al het metroverkeer stil. De Thalys, de internationale trein van Amsterdam naar Parijs, rijdt wel gewoon volgens dienstregeling. Volgens Franse media worden alle sportwedstrijden in de regio Parijs dit weekend afgelast. De Nederlandse ambassadeur in Frankrijk heeft een noodnummer in het leven geroepen... dat Nederlanders in Frankrijk kunnen bellen als ze hulp nodig hebben... Koning Willem-Alexander heeft op Facebook zijn medeleven betuigd. Hij is diep geschokt door wat hij laffe aanslagen noemt. Om half twaalf vanochtend is er op het ministerie van Veiligheid en Justitie... een bijeenkomst van premier Rutte en enkele ministers... om de situatie in Frankrijk te bespreken. Er zal bijvoorbeeld worden besproken of de controle aan de grenzen moet worden aangescherpt. Het dreigingsniveau blijft vooralsnog op substantieel staan. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Bij de Franse ambassade in Den Haag worden bloemen neergelegd. De gemeente Meppel, waar vandaag de officiële intocht is van Sinterklaas, is extra alert na de aanslagen in Parijs. Toch ziet de burgemeester geen reden voor extra maatregelen. Het weer, eerst af en toe zon. In het noorden en oosten kan een bui vallen. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt zo'n 11 graden. Ook morgen is het regenachtig en er staat veel wind. De middagtemperatuur ligt dan rond de 13 graden.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 ZANG hey. Zandvoort op de zaterdag 14 november 2015. En natuurlijk uh, kunnen we heel vrolijk beginnen deze ochtend van live vanuit uh, Hotel Hoogland. Maar we willen toch heel even stilstaan bij het gebeuren in Parijs. Uh, ja, onze harten zijn bij de mensen die daar het allemaal heel erg moeilijk hebben en heel erg veel narigheid beleven. En we vonden het wel gepast, uh, Henny en ik, om uh, deze ochtend toch even stil te staan bij. Uh, Hetgeen dat gisteren allemaal op vrijdag de dertiende gebeurd is. Het is een, uh, ja. een moeilijke wereld, hè? niet? Het is wat heel het triest werd. allemaal. Ja. En, uh, het, ja. en, en dan gaan wij toch zo meteen weer beginnen met een, uh, een wat leuk programma. En dat voelt ook best wel dubbel. Ja, het is dubbel, maar de wereld draait door, zeggen ze dan. Inderdaad, dat is ook zo. Maar bij deze hebben we toch even de aandacht voor hetgeen er allemaal gebeurd is in Parijs. Goedemorgen, Zandvoort. Dus de techniek vandaag in handen van Casper Geurensen en Marcus van Dam. Redactie van dit programma Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie van Geri Rutte. De koffie krijgen we van Gert en Yvonne vanochtend. En de presentatie is in handen van Henny van der Leden. En Rob Petersen, welkom ook Rob. Ja, dankjewel Henny. Wij uh, hebben weer voor u een, uh, een, een hele lijst met uh, programma's. En een van de dingen waar wij uh, mee dachten te beginnen is de Duinwachter verteld. Uh, Gerard Scholte is onderweg, hebben wij begrepen. Hij komt eraan. Ja, hij zit op de fiets, maar het waait hard. dus Het duurt toch heel even voordat hij er is, denk ik. Ja, maar dat uh, betekent dat er wel even tijd is om uh, toch even hallo te zeggen tegen alle uh, groepen 7 van de Zandvoortse basisscholen... Uh, zij zijn degene die uh, gehoord hebben van hun leerkrachten dat er een opstelwedstrijd is uitgeschreven over hoe was Zandvoort 45 jaar geleden. Dus vraag mensen om je heen en schrijf dat op. En ik was afgelopen week even in de oranje Nassenschool School bij groep 7 en daar had ik een aantal opgehaald. En toen heb ik ze beloofd, het is niet wat wij normaal doen, maar even uh, ze noemen op um, de radio hierbij. En de rest van de scholen zullen we zeggen, dit laat je toch niet op je. Zitten. Kom op, wij willen een hele stapel van je hebben, graag. Het is een, uh, een prachtig onderwerp en er is veel in te verdiepen juist. Juist voor al ja. die uh, jongens en meiden van de basisschool, uh, groep ja. 7, dan uh, weet je heel weinig van de Tweede Wereldoorlog. Precies, en dan, dus, uh, dan hier ja. wonen en dan denken, maar hoe zat dat eigenlijk, uh, wat, wat deed mijn vader 45 jaar geleden, hoe zag zijn wereld eruit? Het is natuurlijk best interessant om Goed. te vragen. Nou, we gaan dat zien omdat Gerard nog op de fiets zit, uh, ja. hierheen gaan we zo vast even wat agenda-onderwerpen doen. En tot en met volgende zondag hebben we nog de solo-tentoonstelling Flower Power van Marianne Narebout in het Zandhoek Museum. En tot met 30 november is er dan ook de schilderij-expositie Jacques Kazemir bij Pluspunt in de Vlemingstraat hier in Zandvoort. En dan gaan we culinair doen. Een culinair rondje in Zandvoort. En dat is 15 november. Het is van 12 tot 5. En daar kunt u kennis maken met de diverse restaurants. Het is georganiseerd door de VVV Zandvoort. Daar kunt u ook de kaarten krijgen. 49,50. Uh, per persoon, maar u krijgt er dan ook een hele variatie voor. Ja, een heel gemeleerd gezelschap aan restaurants in goed uh, presenteert zich. Ik vind het een heel leuk initiatief. en uh, is een goede gelegenheid daar, ja... om bij allerlei restaurants binnen te lopen waar je normaal nooit komt. En eens even te toetsen hoe het gaat. Exact. Ja, dus en dan is natuurlijk op dezelfde 15 november, helemaal ja. niet onbelangrijk, ja, morgen. Ja, de op, intocht toch? van Sinterklaas. Oh ja, uh, Sinterklaas en Zwarte Piet. 12 uur, ja, ter hoogte van de rotonde. Nou heb ik mij laten vertellen, ik heb er niet zoveel verstand van, maar dat de boot was um, verdwaald op zee door de mist. Oh. Ik ben ontzettend benieuwd. Oeh. We gaan Weet het zien... er iets van, Rob? Ik, ik heb er niets van gehoord. Ik kan me voorstellen dat het met dit weer, dit weer ook wel lastig is met de boot. Maar ja. Ik zag ze vanochtend uh, hier al oefenen van de reddingsbrigade. Dus we zijn blij. inderdaad Sint aan land te brengen met zijn ja. Pieter. Nou, gelukkig. Ja, dan hebben we nog uh, Classic Concert. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dat is morgen op de zondag 15 november. De Peuterbibliotheek in de bibliotheek Zandvoort is er... Tot en met 25 november. Luisteren, spelen en dansen van 10 tot 11. Dat is op 18 en op 25 november. Ja. En dan... Uh... Volgende week, uh, zaterdag, de 21ste. Hebben we dan uh, de Zandvoort 500. Het Winter Endurance Kampioenschap op het Skipark in Zandvoort. En dat is de eerste aflevering van drie races. Die meetellen voor dat Winter Endurance Kampioenschap. En uh, ja, dat wordt wel weer een spektakel. Mm -hmm. En dan 27 november en dat duurt tot 31 december het Wintertheater in het Zandvoortsmuseum. En dan hebben we 27 november Friday, Friday Night Out met Willeke Alberti in het Holland Casino Zandvoort. Aanvangen, s'avonds 11 uur, entree 15 euro. Oké, okay. nou dan gaan we even naar de muziek toe in afwachting van Gerard die op de fiets zit. En daarna maar... gaan we even vertellen welke gasten we nog meer hebben ja, vandaag. Ja, dat want... gaan we, nou dat moeten we eigenlijk ook nog even Zullen doen, doen in ons programma. We zijn een beetje in de war door het uh, Parijs ja. Uh, ja. gebeuren. Ja, Gerard Scholter, dus de duimwachter, vertelt, die komt. Uh, uitgebreid gaat hij ons vertellen. En we krijgen Gilles Kok in de uitzending voor uh, de verkiezing van ondernemer van het jaar. Oftewel, wie wordt de opvolger van IJzerhandel Zandvoort? Ja, en de genomineerde ondernemers, uh, heb ik begrepen, zijn daar best, uh, vinden dat heel spannend. Als ja, ik is dat wel dat zo spannend natuurlijk. Dat ja. is toch mooi. Nou, tweede uur, Hennie, wat krijgen we dan? En dan krijgen we de vluchtelingencoördinator. En, en die gaat het hebben over de statushouders van Zandvoort. Want de verwarring is van, um, gaan zij nou... Uh, de reguliere wachtlijst verdringen en zo. U hoort er straks zo meteen alles van. Daar komt de heer Aziz Azizi voor. Aha, dan hebben we drie mensen die aanschuiven voor de Vrijwilligersprijs 2015. Natuurlijk is er weer die uh, verkiezing. Rob de Graaf komt Helle Wanders en Gerry Rutte. Dus dat is een mooie trio die ja, ons alles gaat vertellen over de Vrijwilligersprijs. Ja, en dan eindigen we met uh, Peter Tromp, die komt iets vertellen over de Classic Concerts met het Symfonieorkest Haarlem. Maar. Hij heeft nog een verrassing. Hij heeft een, een primeur voor ons. Hij dat heeft een primeur. Ja, en die gaan wij niet vertellen. Nee, dat wordt we we rond kwart voor twaalf. Maar eh, dat ja. laten we precies door hem doen. Dat nou, tot in leuk. afwachting van onze duimwachter gaan we even luisteren naar Mike Oldfield met The Moonlight Shadow. Ik ben te terug in Hotel Hoofdland bij Goedemorgen Zandvoort. Nog even wat agenda-issues. De 27 e november is er een zangavond in Café Koper. Vanaf 9 uur s'avonds en dat is altijd een uh, dolle pret. Heel veel plezier. Jij bent er al eens geweest? Ik ben er één keer geweest, maar dat is weer een tijdje terug hoor. En zing uh, je dan mee? Wat moet ik me erbij nou, ik ben, voorstellen? Ik ben niet zo'n zanger, dat is het punt. Maar andere mensen kunnen spontaan ingaan. Ja, het, het is gewoon rustig. een... Uh, het is gewoon gezellig. Dat is gewoon de bedoeling. Een dorpse gezelligheid in café kopen. En dat is helemaal toevertrouwd. Dat dus door... de 27 november om 9 uur zaterd. Ja, want Dat doet me even denken aan die eerste pubs. Hè, waar je dus dan zit ja. te eten. En dan op een gegeven moment staat er iemand op. En die gaat uh, muziek maken. En dan komt er een ander bij. En dan gaat er weer iemand opstaan. En die gaat zingen. Zoiets. Ja, ik, ik denk dat dat van het daar vandaan hebben. Het is prima. heel Leuk okay. om uh, mee te maken. Dan hebben we 29 november de 10.000 stappen van Zandvoort start bij de Oude Halt van 10 tot 12 uur. S'morgens, op 29 november. Dat is een, een wandeling door Zandvoort. Maar dan zijn het echt 10.000 stappen. En uh, over 10.000 stappen gesproken. Er is uh, inmiddels aangeschoven een duinwachter. En die heeft in een rap tempo ook een aantal stappen gemaakt. Nou, tegen de, het tegen was, de wind in. Het he? was tegenwind. En uh, welkom. Uh, geweldig dat je er bent, Gerard. Ja, wel. We hopen weer heel veel leuke dingen te horen over het Duin. En voor jouw informatie, als het goed is, bij Uitzending Gemist volgende week... gaan er heel veel uh, uh, basisschoolleerlingen van groep 7 naar jou luisteren. Dat weet ik uit goede bron. Dus misschien heb je nog voor die basisschoolleerlingen iets leuk zometeen. En excursies en... We gaan het horen... Ja, oké. Okay, nou, okay. ja? Ja, ik kom eerst even op adem, neem ik ja, aan. Je bent op de fiets ja, gesprongen, was, waarschijnlijk. En, uh, ja, het, het ging uh, hele vreemde ochtend, was het uh, sowieso voor iedereen. Ja, hè, ja, zo, ja is Wat er allemaal Daar hebben we het even over gehad toen net hoor. Ja, ja. Dus, uh, nou, mijn collega en ik ook. We moesten gelijk om acht uur uh, ja, aan de bak. Er was uh, een probleem met een het, dat heb je toch? Hè? Als er ja. zo'n zo 3000 hetten rondlopen. En, en wat was het probleem met het nou, Dat noem je dan, hij had een gebroken loper. Dus een van zijn poten was kapot Ach. en uh, gebroken. Dus ja, die moesten we wel zien te vinden. En ja. hij was sterk vermagerd. Ja. Dus ja, dan leidt hij erg. En dan uh, moeten wij proberen een oplossing te vinden. Dus ja. een van je collega's die heeft dat dan ontdekt: van daar, daar, daar is iets. Ja. En dan word, er, word je gebeld. En dan moet je er naartoe om het her te vinden. Ja, ja en, en nu was het publiek wat het meldde. Oh, en, uh, ja. Vrijdag al, gisteren dus. Ja, dan gaan wij gelijk morgen zoeken. Van, Zodra het licht ja. is. Ja. ja. Hoe is het situatie? Dat ze kruipen vaak weg, hè, natuurlijk. Ja. Ja, en, ja. ja, precies. En ze hebben een enorme goede schutkleur. He. Ja, ja. Dus, een schitterende schutkleur. Ja, die maar wintervacht... mogen jullie zelf dan afschieten? Of niet? Ja, wij helpen ze uit hun lijden. Dus, uit hun ja, zo zo we, ja. Dat doet mijn collega dan. Die is daartoe ja. gemachtigd. Ja. En, uh, maar dat is dus ook beter, ook, want zo'n beest heeft alleen maar narigheid. Uh, dus ja, die kruipt weg en die ja. ligt daar wekenlang. En dat uh, komt nooit meer goed als je dat zou. Een uh, gebroken, nee. gebroken lopen, helemaal uh, ja, ja, Hoe dat komt, weet je niet natuurlijk. Misschien ja. een paniek tegen een uh, hek gesprongen en met zijn poot tussen, uh, tussen de draad. En dan ja, ja, ja. wil hij loskomen. Dan krijg dus, je dit soort dingen. Was het een uh, jong beest of een wat ouder? Ja, een, een, een hinde. Ik, ja, ik schat van twee, drie jaar. Dus uh, ja. een vrouwtje. Ja. Van twee, drie jaar en, uh... en. En een loper, Zij Hebben dus de poten verschillende namen? Ja, ze hebben de ze dus vier poten, dat zijn de lopers, zeg maar. Oh, alle vier Dus ja, de de ja, ja, we praten niet de... over poten, maar over de lopers. Ja, zo is het. Ja, is uh... alleen bij herten zo? Ja, bij herten hebben ze, dit zijn de jachttermen, net, net, net als dat pinceel, hè, dat is uh, ja. Pardon? Het pinceel, bijvoorbeeld. Ja, dat, ja dat, dat doe ik altijd bij kinderheidskurs. Ik denk, god, hoe moet je dat nou toch weer? Het pinceel, dat is ja, de piemel, zeg maar. Van, van, uh, kijk, hangt, het pinceel hangt daaronder. Onder oh, de dam. zeg maar. Wat een prachtige naam. Heb jij er ooit van gehoord, Hulp? Nee, nee, nee. nee, nee ik tips, ook zegt, niet. Ja, ja. Nog niet nee. <laughs> dus, uh, ja. Wow. Daar schildert hij maar als ik ware. kan ja. uh, dus thuis tegen mijn uh, kat dus ook zeggen van... kom op met je vierlopers? Ja, juist. ja. Nou, die katten van mij die zijn niet zo loperig. Dus dat is wel lastig. Nee, daarom. Daar moet je ze loper, ja. uh, moeten de poten lopers heen. En hop, daar gaan ze. Ja, zo zie je, Gerard. Dus het is dus uh, op zo'n zaterdagochtend voor jou... een gelijk ineens uh, onverwachte dingen. Ja, en, en ja. je merken de laatste weken... het, het was wel van schitterende herfst. hebben we nog steeds eigenlijk. Hè? Ja. Dus, uh, ja. En uh, ja, mooi weer prachtige kleuren, uh, heel veel belangstellingen in de duin. Zaterdag waren de parkeerplaatsen vaker vol en zondag helemaal een uh, gekke huis. Dus ja, de natuur is hot en dat, dat merken wij ook. Dus je begint sowieso met je surveillance rondje bij alle ingangen kijken of er niet uh, auto's zijn blijven staan van de vorige avond. Want ja, je weet het niet natuurlijk... Uh, je er uh, iemand verdwaald, je weet het maar nooit. Ja. Oh, dat is dus niet best. Want het zou kunnen betekenen dat er dus nog mensen in het duin uh, aan het zwerven waren... op zoek naar de uitgang of zoiets. Ja, of, of uh, het is iemand gewoon met pech kan ook natuurlijk... die hem heeft laten staan. Maar we moeten wel de zekerheid... Dus schrijven even die nummer... Uh, uh, Checken. De, ja, kenteken schrijven we op. En dan, als hij er dan bijvoorbeeld uh, de volgende dag nog staat... Of, uh, Weet je wel, of er is een telefoontje, ja. dan weten we in ieder geval waar het over gaat. Ja, of, of het zijn zou slapers. Ja, er zou zomaar iemand ja. uh, niet goedkundig geworden ja. zijn in de ja. duinen. Ja, dat maar verdwalen, he, verdwalen is uh, menselijk en mogelijk bij ons. Ja. Uh, ik had laatst uh, twee dames uit Zeeland... die. Uh, die waren daarbij, ja, dat is midden in het duin. Een heleboel mensen weten het misschien wel waar die tamme vossen zich, hè, die bedelfossen zich ophouden. En uh, daar staat dan ja, zo'n zo paddenstoel met de wegwijzer. En als je inderdaad niet, even, als je even vluchtig kijkt. Dan kan je of richting Paddeland teruglopen, of je kan richting uh, Noordwijk. Nou, dat scheelt nogal. Dat scheelt wel een stukje. Ja, en deze dames die kwamen voor het eerst in de duin uit Zeeland. En die hadden gehoord van die vele damherten en die, en, en die bedelvossen en het IJsvogeltje, noem maar op. Dus die waren daar midden in de duin voor hun fotoclub foto's aan het maken. En die gingen in plaats van Paddeland richting Noordwijk. Oh, oh. Dus een gegeven moment dachten ze vijf uur, oh, het begint al donker te worden. Maar we zijn er nog steeds niet. Nee, dat klopt. Er ze waren zes, zeven kilometer van de ingang af. Dus ja, toen gingen ze bellen naar, uh, hadden ze gelukkig het nummer van het Pannenkoekenhuis. Pannenkoekenhuis belt dan de wachtdienst van de, van de, van de boswachter. Daar heeft er eentje altijd, zeven dagen per week, 24 uur wachtdienst. Toevallig heb ik hem nu. Ja, dus als ja. mijn telefoon overgaat, dan, dan gaan we dan gewoon ga even live is. luisteren wat er aan de hand is. Ja, en dan ja. oh, uh, okay. ja. komen we tot actie. Maar ja. dan uh, stappen jullie in de, de auto en dan... Uh... Ja. Ja. Gaan jullie redden? Ja, dus ja, toen. De drijfkaart moest ik erbij, want ze gingen wel. Ja, op een klinkerweg liepen ze, maar waar? Welke ja. klinkerweg lopen ze. Ja, dat is heel moeilijk. En, en, aan ja, dat ja, was, was uitzoeken geblazen. Ja. En nou, uiteindelijk om half acht had ik ze gevonden. En, oh, mensen blij. Ja, nou, één vrouw, was heel cool, heel kalm, was ook wel mooi. Ze zegt, <laughs> ik had dat bedacht waar we gingen slapen, want we hadden een bunker tegengekomen. Daar is het, gaat het nooit zo koud worden. En uh, jassen over nou, maar die andere was he. echt wel. Die andere ja. vloog me bijna om mijn nek, zo van, uh, <laughs> hij heeft me gered. <laughs> zie je ja. maar weer. Hè? Ja. Je maakt dus wat mee, hè? Ja, zeker. je het over de herten. Uh, hè? Dat er, ja, er zijn er heel veel, natuurlijk te veel waarschijnlijk, maar... Uh, wat gaat er nu gebeuren? Wat is nu de status? Want, uh... Ja, de het, hette het, het ligt nu, het, is, het heeft ook in vele kranten al gestaan. Amsterdam heeft het al het heeft jaren al geleden al uh, besloten eigenlijk. Oh. Er is nog eens een keer een motie gekomen. Nou, dat is uh, weer glad ges, gestreken. Dus uh, dat gaat allemaal door. Het ligt nu bij de provincie, uh, bij uh, gedeputeerde staten. En die met de ambtenaren die moeten dus uh, er ook een oordeel over geven. Maar eigenlijk weten we dat al. Die zijn ook eens met beheersjacht vanaf januari. Wat gaat in de winter gebeuren dan? Nou, dan gaat het naar de rechter. Wat gaat het maar het is een inheemsbeschermd inheems beschermd, uh, beschermd diersoort. Die gaat nog eens kijken of al onze argumenten <laughs> wel uh, uh, st ja, ja. steekhoudend zijn. En he, of aan alle protocollen ja. voldaan. Precies natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Die gaat nog eens keer alles heel goed na. Ja. En dan ja, is het uh, uh, vermoeden. Dat, dat er gewoon in januari gaan we beginnen. Dus met dat de, gaat wel vrij snel. Op ja, zich, dat is het vermoeden. Nou, ja, meteen in het voorjaar, dan, dan kunnen er eventueel jongeren komen. Ja, het, ja, als ze als de. Maar goed, da, dan gaat we zelf ook de procedure in dat er protesten kunnen komen. Hè, dat, dat je uh, ja. een protest uh, ja. kan aantekenen. Dus ja. En in uh, dat geval houdt dat weer na, op de auto? Dan houdt het ervan. weer op, ja. dat dat ja. weer uh, ja, het is op. Een, is. Uh, het is zo dubbel hè. Aan de ene kant, ik ben een enorme dierenliefhebber. Ja. Aan de ene kant weet je dat het dat schitterend allemaal is. Dus ik geniet er dagelijks van, dat dus ja. is er langs rijd. Maar je weet ook in je achterhoofd dat 3.000... toch veel te veel is op dat ja. terrein. Hè? Ja. En ook in de winter als je nou streng een strenge winter krijgt... dan hebben ze ja. het gewoon heel zwaar, want er is te weinig te eten. Ja. En het dus zijn het is... er geen 3.000 meer. Hè? Want we hebben de kalfjes er zelf ja. nog niet meegeteld, hè? Dus het zijn oh, er maar, ja. Ja. We, we, we moeten het getal 3.000 gebruiken. Want hoeveel kalven er zijn geboren... ja, dan kun je wel schatten. Maar we, we willen niet schatten. We willen alleen maar de juiste cijfers... cijfers ja. naar buiten ja. brengen. Dus schatten doen we niet. Uh, dus volgend jaar komen dan die kalven er weer bij. Maar... Je loopt altijd een, een, een jaar achter. Want uh, ja. Ja, je weet wel dat er tussen de 500 en 1000 kalveren zijn er weer geboren. Dat dus dus zoveel hindernissen zijn. dat je dus vermoedelijk echt gewoon weer ja, bijtellen. Ja, ja, ja, ja. dus en, het, het, het is echt te veel. Het is jammer dat er geen. Humanere manier is om, om de herten ja. te verwijderen. Precies, op de tv is het in die serie De Hunten, weet je wel, daar is het zo van. Uh, daar is er, zijn de uh, roofdieren en, uh, en, en uh, dieren maar, waarop geroofd wordt. Maar die ja, lossen ja, dat zelf dat... op. Ja. Ja. Het is gruwelijk om te zien en toch weet ja. je dat dat de natuur is. Dan en dat is wat er hier gebeurt, er ja. zijn geen natuurlijke roofdieren. Nee, nee, dus... Is dan dat de is mens niet degene kunnen... die de verantwoordelijkheid moet nemen? Ja, Toch? ja. ja en wij, en wij, en wij we zijn uh, ja, we zijn zelf een postzegeland. Hè. Ik bedoel, we kunnen ja. die hekken die hebben we moeten plaatsen. Want anders lopen ze hier overal. Ja. De gevaar voor het verkeer. Of je moet net zoals uh, uh, Nieuw Forsten, heb je dat in, in Engeland. Ja, ik ja, heb, daar er heb er ooit gekampeerd. Ja? Ja, en dan krijg je een briefje mee met uh, let op... Uh, geen eten op de grond en zo en want uh, slangen, aders, uh, uh. je kan het zo allemaal zo gek ja, niet verzinnen, ja. dus ik ben er al niet zo bijstevoor, dus ik Ontdekte dat ik daar uh, een kopje thee zat te drinken, buiten onze camper. met mijn benen erg omhoog. Ja, ja. En, en, en, en luisteren naar alle soorten geritsel ja, en zo. Is maar wel het is mooi, ja. Het ja. is fantastisch. Ja, want ja. Die, die forest Ponies die lopen gewoon door het dorpen, door overal ja. heen. Daar hebben mensen allemaal gewoon hogere hekken bij hun tuin ja, gezet. Wel. En, dat, ja, en ja, daar ook moeten we uh, ons allemaal aangepast. Uh, noem je dat, van die wildroosters. Wild, uh, ja, wild roosters. roosters. Ja. Ja. Ja. ja, weet je wat het is met de, de, de hedendaagse mens. Die, die weet amper nog wat natuur is als je jonge lui iets vraagt dan kijken ze op een iPad of op een telefoon. Ja. Maar gewoon eens even de natuur voelen en proeven. Dat, dat uh, ja. ontbreekt er vaak aan. Ja. Dus, uh... Maar toch, in die vakanties, je weet niet half hoeveel, hoeveel vader, moeders, opa en oma's, voor alle. Ja. He, dat, en, er zijn vader en moeders nog aan het werk. In die vakantie zie je enorm veel uh, kinderen. Dat enorm toegenomen hoor. Nou, dat, is, dat, dat is, is heel goed, ja. goed hoor. Ja, ja maar jullie hebben natuurlijk ook. We komen er straks, straks nog even op terug. Maar ook hele leuke excursies voor kinderen. Ja. ja. Ik bedoel dat is toch. Uh, ik zie er ergens bibberen in het duin en zo. En, uh, ja ja. Nou dat is toch fantastisch. Ja. Ja dat is echt avontuur. Nou, mooi. Uh, Gerard Scholte, drink even lekker je koffie op. Ja, we gaan even naar een stukje muziek van Jim Crowtze. Zij zijn zo bij je terug met het vervolg. Ga even ademhalen. Oké. Okay. Like the pine trees line in the winding road. I've got a name. I've got a name. Like the singing bird in the croaking toad. I've got a name.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 Down the highway Ja, Highway uh, uh, I de hij heeft inmiddels een aantal blaadjes meegenomen die van alle bomen kunnen vinden ja, op, uh, in de waterleidingduinen. En we hebben het te identificeren. Wij hadden een soort quizje even tijdens nou, ja. de muziek En daar nou, zijn ja. wij uh, niet helemaal voor geslaagd, nee, dat, dat moet ik ook zeggen. <laughs> maar uh, het is heel erg leuk, al die bladeren die er liggen. En opeens moest ik denken aan het volgende. Als je ergens loopt, heb je een app op je telefoon. En die hou je dan even bij een bloem. Ja? En dan komt daar naar voren wat de naam van die bloem is. Jeetje. Dat bestaat nog niet voor uh, uh, bomen en zo. Nee, Terwijl ik... eigenlijk dat een heel leuk idee zou zijn. Ja, jullie maken natuurlijk zijn geen app-ontwikkelaars. Nee. Maar... nee, maar we gebruiken ze wel eens hoor natuurlijk. Ja, maar ja. toen dacht ik waarom bestaat die eigenlijk niet voor... Uh, want iedereen wil toch wel weten wat is dat die boom? Ja, wat en, voor een soort boom of ja. een soort paddenstoel of, ja. Voor, ja, of, of, of de vogel weet maar je wel. Bij, dat... bij bloemen moet je maar eens kijken, bestaat die al bloemen ja, die herkenen, okay. en dan richt je, je je mobiele telefoon erop en dan komt daarvoor hoe die bloem heet. Ja, ja. Maar dat zou heel leuk zijn. Ja. Nou, weet je, dan, dan heb ik het volgende terug. <laughs> ja. ja, ik ga Gerard over horen. Oh jee, en ik ga oh, voor... vragen welke vogel dit is. Oh god, oh, Even is, ik ga, ik ga oh, altijd die veel we, lief... Wie weet ik zelf ja. nou? Je denkt toch niet dat. Ja. De buis, Wat is dit. Dit is de uil? De uil, de, de bosuil. Uil. Ja. ja. Ik dacht even het met jou van de buizen. maar het is de uil. Is de ja. Gerard, nee. je bent geslaagd. Je, je, je, je, ik heb zo'n even met tuinvogels geluiden. Ja. En bedre, we hadden dat ook niet anders knok. verwacht. Nee, want wat, dit, dit is. Je hebt het mannetje en het vrouwtjes bosuil. Ja. Uh, nou weet ik het. En uh, je hoort meestal die, uh, dat, dat mannetje roepen. Van, uh, ja, ik heb dat. ...uilenfluitje wel eens meegenomen hier... ...die neem ik dan met mijn avondexcursies mee, weet je wel... ...en dan, ja. Ja, dan lok je ze ook een beetje uit... ...want dan oh. denkt dat mannetje... ...hé, hey, ik heb een concurrent in mijn territorium... Die gaat ...en dan, dan begint hij ook... Uh, parkeren, ja. Of, ja. ...maar het is wel mooi... ...het mannetje en vrouwtje bosuil. ...die komt hier ook het meeste voor... ...eigenlijk is dat nog de enigste uilensoort bij ons in het duin... Uh. He, ...want door de... Door de, door de ...ja, uh, Havik... ...maar ook de dus boomarter... Zijn die andere uilen, die zijn gewoon uh, ja, te traag geworden. Dus die zijn het slachtoffer geworden van, van die andere roofdieren. Want ja, we hebben enorm veel uh, roofdieren. Qua, qua vogels hebben we wel genoeg roofdieren in het, in, ja? in het duin. Ja. Dus uh, ja, die zijn het slachtoffer geworden. Dus de havik geworden. en... En, en uh, de boomarter. Dat is, roofdier, dat is ook een roofdier. Want, roofdier want, nou, die, ja. Daarom zie je die ook veel de minder. resten leeg waarschijnlijk. Ja, ja en ook, ook eekhoorns pakt hij. Hij is net even sneller dan die uh, rode eekhoorn. En volgens mij is die rode eekhoorn toch ook lichtelijk beschermd of niet? Ja, hij is beschermd ja. en zeldzaam aan het worden. Ja, he? want, want die, ik weet inderdaad van Engeland, New Forest, waar we het net over hadden. Hele grote borden staan van uh, Don't Touch uh, the Red uh, Squirrel. Ja, ja. Ja. En dat komt omdat hij daar die grote uh, grijze eekhoorn heeft. Die heeft bijna heel eekhoorn. Engeland al uh, alle rode eekhoorns doen verdrijven. Ver over, en, uh, ja. Ja. ja, dat vinden ze wel leuk, over. die eekhoorns. Ja, een leuke bijzies. Ja, geweldig. Uh, ja. Also, zo gauw, dat kan ik me gelijk wel hier zeggen ook, zo gauw mensen een e zien in het duin, hè, in de Amsterdamse Waterlijn geef alsjeblieft door... Aan het, uh, aan het bezoekerscentrum. Maar dat geldt trouwens ook voor een roerdomp. Daar. Die zie je okay, ook maar heel weinig. Dat ook je zelzaam. dat even doorgeeft dat je een roerdomp ja, hebt Ja, of, of, uh, of, of iets zeldzaams, Weet je wel. Laatst was er een keer iemand die zag een scharrelaar. Dat is een vogelsoort. Familie. Uh, je, je hebt de bijen eten, de scharrelaar. En ik denk, en ik denk altijd aan het ijsvogel. Dat dus zijn drie hele mooie vogels. Maar... Ja, ijsvogeltje hoef je niet door te geven. Want die, die, zien, we die zien we gelukkig voldoende. Geluk, Blijft altijd een feest hoor, als je die ziet. Maar die is gewoon een aantal uh, uh, uh, niet te koude winters hebben we gehad. Dus dan doet het ijsvogeltje het goed. Als ze scharrelaars is, gewoon een dwaalgast natuurlijk. dat is Die vogelaars, als ze dat op hun app zien... over app gesproken... Ja. Ja. He, dan, dan vliegen ze naar de duinen toe... en dan willen ze naar het groot zwarte veld... waar hij ooit gezien is. Ja, waar gezien ja, is. Ja. Ja. Weet je wel, maar mensen... Want ik wij, zie wel eens scharrelaars, maar die zijn dan in het dorp. Ja, <laughs> wil ja, je ja, niet ja, ja, ja. Even, even over die bladeren die je hebt meegenomen. Wat, wat liggen hier nou precies allemaal? Ja, he, want, want ja, ik, ik, ik, ik ging even rond het bezoekerscentrum. Ik denk, ik wil weer wat meenemen. En ik dacht, aan van de week... Was er een, uh, hadden we een, een bijzondere week bij Waternet. We hebben 1800 medewerkers bij Waternet. En Waternet is het bedrijf, de baas zeg maar, van de Amsterdamse Waterleidingduin. Die voorziet Amsterdam van water. Een miljoen mensen zo'n beetje. En uh, Waternet in Beweging heette dat. Dus dan kunnen mensen van andere vestigingen bij andere vestigingen kijken. Nou, wij zijn altijd populair. Er komen altijd heel veel mensen naar de duinen. Ja, mooi dat is het het... mooi natuurlijk. Ja, ja, ja. En naar het zuiveringsbedrijf op Leiduin. Ja. Dus ja. waar het water verder gezuiverd wordt. Dus heel veel belangstelling. Nou, mijn was de eer om ze rond te leiden door de duinen. Ik er drie kwartier. Oh, dat vind ik heel moeilijk, want ik wil wel eens veel vertellen. Over het water, over de natuur. Over historie. Maar wat viel me op? Eh, eh, gewoon, hè, dat, dat flitst dan door mijn hoofd. Ik loop daar... Eh, en elk moment... Is, is toch weer spannend. Ik loop daar door een prachtig tapijtje met, met bladeren. Er is, geen ja. enkel, er is geen enkel tapijt, dat durf ik gerust te zeggen... hier in heel Zandvoort niet... die zo mooi is als dat en bladeren tapijt. Zo ja. en, zo ja, en prachtig. Ja, ja. ja, en zoveel verschillende soorten bladeren. Want, want, ja, wat ik hier dan mee heb genomen... is bijvoorbeeld uh, het, het eikenblad hè, dat, met, met die uh, golfjes erin. Ja. Prachtig gekleurd is uh, dat ja. eikenblad. Het nou, heeft al... helemaal verschillende kleuren hè? gedurende ja. de tijd van afsterven. Ja. Zeg maar. ja. ja, van groen gaat het inderdaad naar geel. En dan wordt het uh, ja, bruin uiteindelijk. En dan wordt het helemaal donker. En dan valt die af vaker. En dat doet de boom zelf. Hè? Dat, dat afsluiten ja. van het chlorofiel is dat? Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Oh, je hebt biologie gehad, ik hoor het al. Ja. <laughs> ja. En die eik blijft trouwens het langste aan de boom. Bijvoorbeeld, ik heb hier ook uh, de beuk liggen. Uh, maar de beuk is, bijna alle beuken zijn al kaal. Dus dat is altijd zo mooi. Die, uh, in het uh, voorjaar is het uh, net andersom. Maar in het najaar. De eikenblaadjes blijven die het langst. Langs, vast de, aan, aan, aan, aan de ja. boom. Ja. Ja. Nou, dus de eiken en de beuk. Die, die heb ik dan hier. Dat zijn ook de bomen die bij de oude strand vallen. Dus dat is in het begin van de duin. Hè, het ja, gebied ja. vooral voorkomen. Ja. Kijk ik heb hier ook een populier daar. mee. Een populier blad lijkt een beetje op zo'n hè, Noem ja, je dat zo'n... Uh, ja, ja. ja. Dit is dan een populiere blad. Nog groen geel. En uh, met, met een inkvlekken zwam erop. Er zit een zwarte vlek op. Nou, vroeger moest ik altijd het sprookje vertellen. Dat waren door de kaboutertjes. Die morsten dan met hun inkpennetje. Maar ja, dat is niet meer. Ja, hè. Dus dat verhaal, dat vertel ik nou, niet veel meer. Nee, de kaboutertjes meer. wel. De leerlingen niet meer. Maar de kaboutertjes, die schrijven nog met dat, pen en ink. Ja, ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Ja, ik ga er gelijk weer een beetje in geloven. Ja, maar, ook. <laughs> dus dat is de, de, de s door blad. Nou, dan had, dan had ik, uh, dat is echt geveerd blad. Hè. Dat, dat, uh, van de Varens. Dat, mensen kunnen dat beeld wel voor hen halen, hè. Varens zo gauw dat er een licht nachtvorstje is geweest of het is tegen nul worden alle varens gelijk bruin. Dus, dus die grote hoge adelaarsvarens in het begin van de, van, de, van de duinen van een meter of meer hoog. Zijn zij de eerste die dat uh, ja, ja. het loodje leggen? Het is natuurlijk niet het loodje leggen maar die... zeggen van voor mij is het nu winter? Ja. Ja, okay. en, en, en dat zijn eigenlijk heel veel maanden per jaar. Want in april meten wij vaak nog nachtvorst. Ja. mei soms zelfs. Ja. Dus dat heb je alleen maar in juni, juli, augustus. Dat er geen nachtvorst is. Ja. Ja. Soms heb je in september alweer de eerste nachtvorst. En de, dat zie je zo ook wel hier over Zandvoort. He, de, de, in de Zuidduinen. He, bij de aardappelenveldjes. In de teeltakkertjes zie je dat ook wel. Dan is er net nog een vleugje nachtvorst ja. over het blad gegaan. Ja. En dan zijn die aardappelen die komen dan al uit de grond. En dat zie je dan hier dan in de... Het, ja, ja die, die vinden dat allemaal niet prettig natuurlijk, die nachtvorst. Ja, nee, nee, dan... Uh, het het kan komt uh, dat doordat er te veel vocht in die bladeren zit? Uh, nou, het komt vooral op... Oh, die, die duintuintjes liggen wat dieper Ja, die liggen dieper hè. Ja, en daar is die nachtvorst is eerder aan de grond. Eerder. Ja. En dan... Die bladeren, ja. die, die kunnen dan... Daar kunnen niet tegen. ze al dat bladgroen erin zit, die kunnen niet tegen... tegen uh, Temperaturen daarom... nee. onder nul. Nee. Dus daarom nee. kun je ook niet groene groentes... Uh, uh, als je die... Kun je niet allemaal zomaar in de vriezer uh, gooien. Die moet nee. je eerst soms Maar voren. de boerenkool, die smaakt het lekker zoals de nachtvoorzitter. Ja, ja boerenkool. Dat wel, ja, die hebben een beschermd Ja, dat was toch altijd zo? Ja, dat is ja. zo. Ja. Ja. ja. Dan mag ik heel even tussendoor wat vragen. Waar krijgen wij ons water vandaan? Uit Kraan, de zandvoerters? Ja, hier. Jullie krijgen van PWM, hè, provinciaal waterbedrijf Noord-Holland. Uh. En waar komt het water vandaan? Nou, Komt dat? uit, IJsselmeer. Toch uit okay. IJsselmeer. Helemaal uit IJsselmeer. Dus je, je hebt daar Andijk. Uh, uh, nou, Enkhuizen, dat weten de meeste mensen, mensen ja? weten ze wel. Ja. Dan ga je iets uh, noordelijk. Daar heb je dan Andijk. Heel lang Lindorp. Heel, uh, geloof ik, het langste Lindorp van, van, van Nederland. En uh, daar heb je de WRK. Dat is dus een uh, waterbedrijf. Een transportbedrijf die het water vanaf het IJsselmeer richting uh, Castricum brengt grote buizen, dwars door uh, Noord-Holland eigenlijk heen. En daar wordt het in het uh, duin geïnfiltreerd. Dus toch, en dat water krijgen het wij. Ja. Van het zuiveren van het water uh, uh, uh, wordt door de duinen gedaan. Ja. Wat vroeger hier in Zandvoort werd gedaan, wordt nu daar in kastricum, kastricum gedaan. Castricum. ja. Dus in feite... Het is het feiten... eigenlijk wel raar dat wij eigenlijk water krijgen wat in kastricum gezuiverd is, terwijl we in onze gemeentegrenzen ja. de, de Zandvoortse duin hebben, waar we dus geen water en uit krijgen. Maar volgens mij ja. was dat, dat toch vroeger partijen, zo, ja. dat, dat, dat, dat de omgeving van haar Haarlem. Het werd ook hier gezuiverd het ja. water, ja. maar nu daar en dan uit het IJsselmeer. Maar we krijgen duinwater gezuiverd door de duinwater. Nee, dat is me te ingewikkeld. Ja, ja maar, maar gezuiverd door PWM, inderdaad. Ja. Pwm, dus, ja, dus, die, dus die voorzuivering is wel in de Andijken. Maar daar halen ze al slipdeeltjes ja, uit, precies. zware metalen, zodat er geen te veel afvalstoffen in en het duin komen. Ja. Ja, ja, en zo ja. gebeurt het bij water net, net zo goed. En wij halen het uit, het Rijn, uit de Rijn. En dan uh, bij Nieuwegein uh, zuiveren we het voor. En dan komt het in twee grote buizen van 1,50 meter doorsnee. Oh, dat is ja, dus dan uh, komt het bij de oase, zeg maar, uh, bij de hoofdingang binnen. En dan uh, komt het na twee, drie maanden, zie je dan in de kom En die is ook acht meter lager. Oh. He, dat is allemaal, op een natuurlijke manier gaat het door de duin heen. Het zakt uh, door watervalletjes en natuurlijk ja. verval. En dan is het volgezuiverd duinwater... Ja. Is zo. dat water, die, die, die plekken waarin de waterleiding duinen... Zijn die niet op een gegeven moment verzadigd dan? Ja, nou dat is een hele goede vraag weer. Want Capulaire de, werking? Ja, dat is, dat, <lacht> ja, zo werkt het wel uh, met, die, uh, met het water. Maar wat is er nu aan de hand? In de, na het broedseizoen... Hey, dat, Vinden er allerlei werkzaamheden plaats in de duin... En nu zijn ook weer, is er weer een baggerbedrijf bezig. En het is niet zo'n hele grote baggerboten. wat we in de, in de rivieren zien of in de kanalen. Maar wel een klein baggerbootje. En die gaat al die 44 geulen. Gaat in een laagje slip van 1 of 2 centimeter afschuiven. Afbaggeren, zeg maar. En dat gaat dan in grote buizen met een heleboel zand. Want van die geulen moet het naar een leegstaande kanaal worden gebracht. En uh, om, om de doorlaatbaarheid, ja. de infiltratie. En he, het om water... het vuil weg te halen. Ja, je ja. ja. ja. ja. kan niet maar onderperk laten zuiveren nee. door, door nee. die duin. Ja. En zo houden we onze duinen schoon. Oh. En als het in die geul ligt, uh, waar het opgeslagen ligt. dan liggen dan de slipdeeltjes. En dan uh, uh, is dat na een paar jaar blijft het liggen. Wordt het een beetje afgebroken al door, door, door, door de zon en door de ja. buiten. En dan wordt het afgevoerd naar nou, bijvoorbeeld uh, korens, wordt het nog eens verbrand. En zo houden we duinen schoon. Ja, eigenlijk ja. beseffen we dat nooit, als je door de duinen loopt... dat, daar, dat die ook eh, onderhouden moeten worden en schoongemaakt. Ja. Ja. Dat is wel helemaal ja, mateloos. Je gebruikt die duinen als, als zuiveringsinstallatie. Precies. En dan ja. moet je er ook wat mee doen natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. ja. Ziet, het, het is echt vanzelf. een heel schoon industriegebied eigenlijk. Ja, ja. ja. het is ja, een heel ja. schoon industriegebied. Ja. Maar wel een industriegebied ja. Ja. eigenlijk. Wat ja. grappig. Gerard, ja. we kunnen nog uren praten over de natuur. Ik vind het geweldig. Maar we, we hebben nog een onderwerp voor het nieuws. Dus uh, we gaan het afronden. Heb je nog iets heel moois te melden... Op dit moment. Ja, dus er zijn nog een paar leuke excursies. hè. Ja, ik zie het. Uh, ja, die ja. bunkers, botten en bibberen. Dat, ja, uh, dat is, dat is in december dan. Ja. En uh, wat even kijken, daarvoor kom ik hier niet meer. Nee, <laughs> dus, uh, nee en nou het begint eigenlijk volgende week zaterdag volgende week, al. Hè, ja. Handen uit de mouwen. Zie je dat? Dan komt ja. uh, dan kun je, je aanmelden om tien uur bij de, bij de Oranje Kom. Natuurlijk gratis, logisch. Want ik bedoel, wij zijn alleen maar blij dat mensen ons komen helpen. Ja. Dat is vanaf acht jaar. Vanaf dan acht, dan acht jaar al. Ja, ja, en in andere jaren was dat een groot succes. Daar kwamen vader en moeders, open omens met hun kleinkinderen. Die krijgen dan allemaal handschoentjes aan. En, uh, en uitleg wat ze en moeten uitleg, doen. Ja. En die vinden dat al geweldig. Ja, dat dat is ze niet de verkeerde exact, bomen dat afknippen natuurlijk. Ja. Ja. ja, dat is volgende week. Uh, zaterdag om 10 uur. En dan heb je die woensdag, de 25 ste Ja, daar zouden mensen op de website moeten kijken, want... Daar meld je je tegenwoordig aan. Hè, op de website ja, ja. uh, www.waternet.nl en dan slash awd. Nou, en dan ben ik benieuwd... hoe, hoe, hoe mijn, mijn excursie, noem ik maar even heel opschepperig... Ja. van kop tot staart, hè, daar ga ik alles vertellen. Alles over, ja. over het Over het want het is veel meer als alleen de bronstijd. Veel meer als, als alleen ja, gewijen ja. zoeken met ja. een boswachter. Ja. Het is, hij wordt geboren en, en, en uiteindelijk... wat eet hij? Uh, ja. hoe, hoe, hoe is het patroon van de voortplanting... Ja. Uh, okay. anatomisch. Hoe zit hij ja. in elkaar? Hoe is het gedrag? Het sociale gedrag? Dus ik vind het wel een hele mooie... En daar ga je alles over vertellen. Ja. En dat is vanaf 14, hè? Zie ik. Ja, dat vanaf is vanaf 14 jaar. jaar om, uh, ja, om 5 uur begint dat uh, woensdag... De 25 november bij de Ingegroot ja. Bij de Oranje Kool. Kortom, ja. er is natuurlijk ontzettend veel te doen. En het boekje Struinen in de Amsterdamse Waterleidingduin ligt weer bij alle bezoekerscentra. Ja. En bij VVV. Ja, VVV ligt hij ook. VVVV en bij de pannenkoekenhuizen. Ja, ligt die, uh, ja. bij het Pannekoekenhuis. Nou, Gerard, dus uh, enorm doen. bedankt dat je er weer was. Ja. En, uh, voor deze natuurles zeg maar. Graag, Heel veel hoor. succes de komende tijd. En we uh, spreken je, je graag weer. We ja. hebben helaas geen uh, uh, calamiteit meegemaakt van jou dat je opgeroepen werd, want het nou. was op zich wel interessant geweest om te horen wat. Maar nou, wie weet? Ja, nee, nee. Hij, hij heeft zich stilgehouden. De telefoon. Heeft zich stilgehouden. Oké, okay. ook bedankt. Oké, hey, bedankt en goed weekend. Ik... Wij gaan luisteren naar uh, een stukje muziek. Goed, wij zijn weer terug in Hotel Hoogland tegenover ons Gilles Kok. En was al eigenlijk al helemaal aan het vertellen over de verkiezing ondernemer van het jaar. Hoe dat allemaal gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Yes. Goedemorgen, ja, welkom. Heel enthousiast uh, ja. gebeuren. Dat ondernemer van het jaar. er wordt goed gesteld. Je kan zeggen dat het leeft is al voor het jaar. Ja. ja, zeker. Ja, want je zat net te vertellen. De, de, het kiezen is gesloten. Gisteren. En Tot en, en met gisteren het... kon er gestemd worden. Ja, inderdaad. en dat is dus nu klaar. Vertel eens wat er nu verder gaat gebeuren. Want dat had ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Uh, nou ja, we, uh, komende donderdag is de Ondernemersavond, het Ondernemersgala. Uh, en uh, daar is eigenlijk wel een, een heel groot onderdeel uh, de, de verkiezing Ondernemer van het jaar van. En de, de stemming voor die verkiezing is gisteren gesloten. En nu is uh, de taak aan ons om al die stemmen te gaan verzamelen en tellen. En, uh, en kijken of er dubbele bij zijn. Dus ik uh, weet nu ook echt niet wie de winnaar is. Nee, het was dat ook, uh, vragen we je ook niet. Nee, nee maar nou ja, goed, uh, je mag het vragen. Maar uh, ik kan oprecht zeggen dat ik het niet weet. Nee, maar er zijn vier categorieën, hè? Drie categorieën. Drie. Ja. Dus die moeten natuurlijk ook nog gescheiden worden. Uh, ja, mensen konden uh, hun stem uitbrengen op één ondernemer per categorie. Dus iedereen kon drie stemmen zeg maar, uh, opgeven. En uh, dat, ja, dat, dat is, moet ik zeggen, is niet door iedereen gedaan. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon op, op één stemden of op twee. En uh, dat kan me ook voorstellen als je bij een bepaalde categorie... ...geen voorkeur hebt, dan kan je misschien beter niet stemmen. Dat is ja. wel zo eerlijk. Ja. Uh, maar dat maakt niet dus uit wisselend. mensen die maar één stem hebben uitgebracht... ...op één categorie. Die, uh, dat heeft geen uh, verschil in de, de ja. optelling. Heen. Nee. Maar is, uh, zijn jullie tevreden over uh, het aantal stemmen dat ingeleefd is? Zeker. Uh, je kan zeggen dat het uh, dit jaar echt uh, gigantisch uh, ja? uh, is gestemd. Heb je aantallen? We, zet, we weten van andere jaren je? dat het erg leeft. En ja. dat mensen inderdaad... Uh, het leuk vinden ook. Dus ook graag stemmen. En, uh, nou, de manier van stemmen is in de loop der jaren ook uitgebreid. In het begin was het uh, alleen per e-mail. Of stembriefjes in de krant. Dat ja. is nog steeds allebei zo. Alleen nu kan je ook stemmen via de Zandvoort-app. Of kon je stemmen. Uh, en er is een website uh, geopend waar je ook digitaal kon stemmen. Ja, en ja Toen ging het wel heel hard. Dus het, uh, ja, maar dat is mooi toch? Als je alle soorten. De, de stemming was uh, vier weken in totaal kon er gestemd worden. En uh, na twee weken hadden we een soort tussenstand. Uh, qua aantallen stemmen. En dat, dat lag al boven het aantal van vorig jaar in totaal. Dus, dus toen zat de stemming er al in. De stemming zat er goed in. Ja. En het is uh, eigenlijk tot aan de finishstreep... Uh, uh, ook in grote getalen door maar blijven over gaan. Over welke aantallen hebben we het ongeveer? Uh, nou, duizenden. duizenden. Ja, ja. Ik weet dat we uh, halverwege zaten we zo uh, uh, rond de 3.500, 4000 stemmen, dus het is, ja, ja, dat is ik, ik denk dat we ongeveer op dubbele zitten. Dat is echt ongelooflijk. Nou. Maar het is een beetje een schatting, want ik, ik ja, kan uiteraard. hiervan niet zien wat er digitaal allemaal gebeurd is de afgelopen twee weken. Dus jullie hebben een, uh, een aantal drukke dagen voor de boeg? Ja met, zeker. Met wie, uh, met wie doe je dat? Um, nou ja, laat ik uh, zeggen, uh, donderdag is de onder het ondernemerschala, dat ja. uh, is in uh, de haven van Zandvoort. Daar worden alle ondernemers uitgenodigd uh, en die avond is eigenlijk door de gemeente geïnitieerd. Uh, de gemeente die wil graag uh, de ondernemers, nou uh, uh, ja, belonen niet, maar wel uh, laten samenkomen om, uh, om, om uh, uh, het hoogseizoen uh, af te sluiten op een leuke manier met elkaar en uh, de successen te delen, laat ik het zo maar zeggen. Um, de organisatie van die ondernemers, het ondernemerschala uh, was in eerste instantie altijd vanuit de gemeente zelf. Uh, daar ben ik als vrijwilliger toen bij, bij betrokken geraakt, ook vanwege de verkiezing een aantal jaar geleden. En nu zijn uh, sinds een paar jaar is ook uh, Beats Promotion bij betrokken. Uh, Erik Koning uh, en zijn broer en uh, vriendin, maar vooral met Erik en ik zijn we al met z'n tweeën daar druk mee bezig. Uh, zowel met de verkiezing als met de organisatie van de avond. Uh, dus daar leven we ook heel erg naartoe en uh, daar heeft het ook heel druk mee. Dus het is en stemmen tellen, maar vooral ook een uh, hele leuke avond organiseren. Ja. Hoeveel mensen gaan de stemmen tellen? Uh, nou, er zijn een paar mensen. Dus ja. Uh, ja, ik krijg een beetje hulp en uh, ook willen, weet ik niet. Maar uh, we hebben maandagavond een uh, een uh, een tellenavond, een overleg en dan gaan we uh, uh, uh, alles samenvoegen en dan, dan krijgen wij in ieder geval een beetje beeld en dan gaan we het nog lekker geheim houden tot donderdag. Ja, natuurlijk. Heel goed. goed. Ja. Er zijn drie ja. categorieën. Hè? Welke ja. categorieën zijn dat? Uh, dat is wel leuk, want die haken aan op de. Uh, tenminste, de wethouder heeft het voorgelegd van nou, we willen deze drie categorieën gaan nemen. En die was helemaal verheugd. Hij zei: Nou, dat zijn precies de thema's waar we met de begroting ook uh, over hebben. En ik uh, pak even mijn speakbriefjes voor ik het verkeerd klip, klip. zeg. Hoor ik aan Retail is natuurlijk de eerste groep. Uh, met uh, daarin uh, MMX, Shana's en Plazant. Ik uh, moet ook even zeggen, de, de nominaties zijn ook tot stand gekomen doordat uh, de lezers en de, de zandvoorten zelf uh, be, bedrijven, ondernemingen konden aanmelden. Ja. En uh, uit al die aanmeldingen is er toen een selectie gemaakt door, uh, door een selectie, uh, door een soort jury, zeg maar. Uh, en die heeft gekeken naar uh, hoe vaak men genomineerd is, maar vooral ook de argumenten van nominatie. Ja. Uh, en Genomineerd zijn is natuurlijk op zich al een hele eer. Dat denk ik wel, ja. ja. ja. En ik, zo hoor ik het ook terug van ondernemers die genomineerd zijn. Dat ze het heel erg leuk vinden. En dat ze er ook uh, ja, veel werk van wilden maken. En die andere oh. goed, twee, de, de Horeca, is, uh, retail, ja, ja. Horeca Retail, ja. Uh, retail. De middelste groep, dat, was, uh, uh, dat is Dienstverlening en Zorg. Dat vonden we eigenlijk zelf wel heel spannend om te doen. Want het is uh, uh, vooral zorg. Hè. Dat is eigenlijk een hele grote groep in Zandvoort die uh, uh, met zorgondernemers te maken heeft. Uh, er zijn ook heel veel zorgondernemingen, uh, maar er zijn over het algemeen vrij bescheiden mensen. Dus zouden die wel uh, mensen gaan oproepen om te stemmen en eh, om, zou dat zouden het gaan leven in die groep. Kijk, met horeca denk je daar al snel aan en, uh, en retail. Maar ik moet zeggen dienstverlening zorg is een leuke, leuke categorie geworden. En uh, daar worden ook echt flinke uh, stemmen vergaard. Uh, Wie zijn daar en de uit. genomineerden? Daar hadden we de Beauty Beach Club. Dat is een uh, verzamelgebouw uh, of verzamelbedrijfje waar uh, zzp'ers die uh, beauty en wellness uh, aanbieden. Uh, samen in, hun, in een bedrijf in een pand zitten. Dat vonden we een leuk concept. En uh, uh, dat is uiteraard ook aangedragen door, uh, door mensen uit Zandvoort. En uh, ja. de jury heeft het overgenomen. Uh, Mind Your Step, dat is een... Uh, uh, eigenlijk denk ik ook een ZZP als ik het goed zeg, uh, Marieke Fransen, en die heeft ook een heel bijzonder concept uh, omdat zij uh, ja, een soort personal life coach uh, mensen op weg helpt naar een, uh, een gezonder leven als ik het allemaal goed zeg. Uh, en de zorgbalans uh, dat, die had eigenlijk uh, twee onderdelen, dat is de, de thuiszorg en de, het ontmoetings, ontmoetingscentrum hier uh, ja, om de hoek, de Zandstroom. En die waren allebei los ge, uh, aangedragen door veel mensen. Ja. En toen hebben we besloten om dat samen te voegen omdat het onder één vlag valt. Dat is zorgbalans. Ja. Uh, nou ja, dus daar wordt ook uh, goed op gestemd. En, uh, de derde categorie is toerisme en recreatie. Daar werd gek genoeg uh, uh, wat minder op genomineerd. Dat, uh, dat hebben we zelf ook een beetje uh, als jury uh, goed over moeten hebben. Uh, daar zijn uit voortgekomen Cuba Republic, uh, Zilt at Sea en de Spot. Um, en ja, dat, wat kan ik erover zeggen? Dat zijn echt uh, toeristische uh, ja. uh, ondernemingen. En ja, ja, in het dorp als Zandvoort eh, dan moet het eigenlijk ook een categorie zijn voor ondernemingen. Daar van daarvan hebben. Ja. ja, ik vind het uh, een mooi Het is het leuk en je krijgt daardoor ook weer uh, wat, uh, wat frisse uh, nieuwe namen in die selectie, zeg maar. Ja. Ten ja. opzichte van andere jaren. Dus, ja. En donderdagavond gaan we dat allemaal horen. In het, uh, ja, het wordt uh, een uh, leuke avond, uiteraard. Uh, vanaf half half zijn alle ondernemers uit Zandvoort welkom. Ehm. Uh, we hebben een heel leuk, uh, luchtig, maar leuk gezellig programma. Het wordt vooral een, een feestelijke avond. Uh, dat, daar komt de nadruk ook op te liggen. Het uh, officiële gedeelte bestaat uh, met name uit de verkiezingen natuurlijk. Uh, we gaan eerst de, de categorieën bekendmaken. En dan uiteindelijk de grote winnaar. Vanzendoor hebben we nog een hele leuke uh, pitchlane. Waarin uh, ondernemers kunnen pitchen. En, uh, dat betekent dat ze in 60 seconden hun product of dienst of niet mogen moeten verkopen aan de zaal. Dus moeten ze zich daarvoor aanmelden of is het de kans? Die, die ronde van... hebben we al gehad. We hebben okay. inderdaad oproepen gedaan en we hebben de zes geselecteerd uit alle oproepen die hun woordje mogen doen. 60 in de seconden zo Pittig hoor. Ja, dat, dat is echt een pitch. hè Dan moet leuk. je echt in 60 seconden eens kunnen vertellen. Ja, dan over je ja, moet je er alles ja, in proppen. Ja, dat is mooi. Dat is ja, flink oefenen hoor. Dan moet je flink oefenen ja. denk ik. Ja, leuk, ja. Ah, ik leuk. hoop dat de zes die er uiteindelijk op het podium gaan staan straks. Goed. Dat ze dat ook goed gaan volbrengen. Ja, dat is mooi. Ik wens het beste ermee. Ja leuk. En dan uiteindelijk. Nou ja dan gaat het. En dan mag de winnaar van iedere categorie. Die mag dus een heel grote uh, plakkaat op zijn winkel hebben. Um, ge, uh, ondernemen van uh, Ja, dat is natuurlijk leuk. Dat, uh, uh, sowieso krijgen de categorie-winnaars een, een mediapakket als prijs. Uh, waardoor ze uh, advertenties kunnen zetten in de zomerse krant en uh, met Beats Promotion... Uh, uh, ook media aanbod krijgen, zowel of via de app of via de door. Ja, de want dat is het, het leukste natuurlijk, ja. En uh, ja, overal winnaar krijgt er nog een schepje bovenop. Dus, uh, nou, het wordt allemaal heel spannend. spannend. Wie wordt de opvolger van IJzerhandels Antwoord? Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, ja, wij we gaan uh, naar, naar het, nieuws jullie, ja, het nieuws Ja, en jullie heel van, veel succes met alle ja. voorbereidingen. Gaat helemaal goed komen, we hebben de zin. Ja. En een hele ja, fijne avond donderdag. Bedankt. Ja, heel veel succes. En wij gaan uh, met een beetje muziek eruit naar het nieuws van 11 uur.